Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de N9 Alkmaar den Helder staan in beide richtingen files tussen Schagen en Julianendorp. De vertraging is in beide richtingen 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, le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 Met nu ZFM lunch, Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. die had jij uitgezocht. Ja, zeker. En waarom heb je hem uitgezocht? Um, ik heb de laatste twee concerten van deze zanger bijgewoond. Ja. Uh, de eerste in Rotterdam op 22 oktober 2011. Ja. En een jaar later, want hij was ziek geweest, ernstig ziek. Uh, in uh, september, 12 september 2012. En van dat eerste concert heb ik echt een week nodig gehad om bij te komen. Het was zo fantastisch. We zaten op de zesde rij, dus bijna vooraan. Ja. Bij het tweede concert zaten we op de vierde rij. En aan het eind van het concert mocht je naar voren lopen. Toen kon ik hem bijna aanraken. Want het stond helemaal vooraan. Daar uh, heb ik ook een foto nog uh, genomen. En uh, hij is uh, helaas overleden. Ja. Op eerste kerstdag. En dan hebben we het over. Oh, George Michael natuurlijk. Ja. En die, vandaag, vanmorgen op uh, BBC Radio 2... is een nieuwe single van hem uitgekomen. Daar was hij aan het wer uh, die had hij net opgenomen vlak voordat hij overleed. En zijn familie heeft dat vandaag vrijgegeven. Dat nummer is nu uitgekomen, dus we gaan... We hebben een primeur op CFN. Nou. Voor het eerst op deze zender. En? Hoe heet hij? Uh. This is Now. This is Now, ja. Yeah. So you Looking for a different space I was leaning on the grass maar net uit wat het, precies wat het betekent. Hè? Het ja. heden en het verleden. Ja, hij zingt... Er zit een zin in het lied. When the uh, present meets, meets the past. Ja. Dus mooi, wanneer he? het heden het verleden ontmoet. Heel en mooi. En het is natuurlijk... ja, Hij leeft niet meer. Dus ja. ik vind dat wel heel bijzonder. Ik vind is vind prachtig nummer. Jij hebt nog wat te vertellen. Ik heb nog wat te vertellen. Ja, volgende week is natuurlijk de elfde van de elfde. En dat is het Sint Maartenfeest. En daar heb ik wel wat informatie over. Een beetje, beetje leuke weetjes. Of soms de avond ervoor wordt gevierd in sommige streken... van België, Nederland, Noord-Frankrijk en sommige Duitsstalige gebieden. In Portugal, Hongarije en op het eiland Sint Maarten natuurlijk. Over de ontstaans, ontstaansgeschiedenis van het feest wordt veel gespeculeerd. Vaak wordt verondersteld dat het feest teruggrijpt op een Germaans winterfeest... maar ook een zuiver kerkelijke oorspronkelijkheid is mogelijk. Wel duidelijk is dat de ontwikkeling tot een algemeen... door alle gezinten gevierd volksfeest tamelijk recent is... In Nederland komt de viering voor in delen van het land. In Utrecht, waar Sint Maarten de schutspatroon van is... is een Sint Maartensberaad opgericht om Utrecht als Sint Maartenstad te promoten. Niet iedere streek lijkt de traditie even sterk te leven. In Limburg, Noord-Holland en West-Friesland en Groningen werd in 1997 vastgesteld... dat in deze provincies de Sint Maartenvering nog vrij actueel was. In de provincies Friesland, Drenthe en Noord-Brabant bleek een vermeerdering van vieringen zijn waargenomen... In mindere maarten wordt dit Maarten gevierd in Zuid-Holland, Zeeland... in delen van Overijssel, Flevoland en Gelderland. Dat kan ik me nog wel herinneren. Want ik heb familie die woonde in Overijssel. Ja. En dan gingen wij op de 11 van de 11... Gingen, gingen wij doen. Oh. Dat was een blikje. Daar ja. sponde je een, pa een papiertje heel strak overheen. Een beetje stevig, een beetje bakpapierachtig. Dan maak je een klein gaatje en dat deed je dan een stokje in. En dan ging je met een stokje in en weer. Dan, gaf dan een heel grappig wielgeluid. Ja. En dan zong je een liedje bij. En wa was dat met Sint Maarten? Ja, dat was op de 11e van de oh. 11e. Oh. Want we deden niet aan Sint Maarten, maar aan oh, ja. En dan had je het liedje foekenpotterij, foekenpotterij, Geef me een centje, dan ga ik voorbij. En nou. dan kreeg ik dus geen snoep, maar een centje. En uh, is het hier in Zandvoort ook eigenlijk actueel? Of, Sint of Maarten? Ik? Ja? Oh, ik heb meegemaakt dat we net... Uh, in de nieuwe wijk, was, Duinwijk was net een nieuwe wijk, was net uh, al die woningen waren betrokken. En er liepen gewoon in optocht over de straat. Mensen hadden niks meer in huis. <lacht> er werden gewoon schriften, pennen, alles werd <lacht> uitgedeeld. Het waren honderden kinderen. Ja, dus ja, hier is het actueel. Ja, ja. Hey, de volgende plaatje waar ik voor je uitgezocht heb. Ik weet niet of ze dat ooit wel eens tegen je gezegd hebben, maar ik denk het wel. MUZIEK oh. Thank you I believe in miracles Since you came along You said thing So thank En je voelt je jaar wel aangesproken? Dus ja, vroeger. Maar waarom vroeger? Vroeger wel. Ja. <lacht> ja joh. Het wordt allemaal minder. <lacht> ja, dat, ik kan er van mij praten, ik weet het. <lacht> Heb je nog wat leuks te vertellen? Heb ik nog wat leuks te vertellen? Ik zat net even te speuren op de site van de Zandvoortse krant en daar staat een bericht over de staking in het onderwijs vandaag. Gelukkig is het maar voor de basisscholen een halve dag, de woensdag. Maar de school doet niet mee met deze onderwijstaking. De leraren van sociocratische school De School doen woensdag 6 november niet mee aan de landelijke onderwijstaking. Zij vinden dat voor hun de werkdruk niet te hoog is en zien daarom geen reden om te gaan staken. Heel veel leraren in het land zullen morgen het werk neerleggen. Ze willen een hoger salaris en eisen minder hoge werkdruk. Deze problemen herkennen de leraar op de school minder, laten ze weten in een brief. De school is 50 weken per jaar geopend van 8 tot 6. En binnen deze tijden volgen alle leerlingen een individueel leerplan. Omdat wij, net als onze leerlingen inspraak hebben in onze eigen vakanties en werktijden, ervaren wij veel minder werkdruk dan in het leger, regulier onderwijs, al dus een van de onderwijzers van de school, Laura de Luiter. Zij laat aan uh, Noord-Holland nieuws weten dat ze echter wel achter de staking van de collega-leraren staat. Maar voor mij voelt het gewoon niet goed om te gaan staken als ik tevreden ben met hoe het nu bij mij gaat. Ook andere leraren van de school hebben na overleg aangegeven niet mee te willen doen met de staking. Om toch solidariteit aan leraren van andere scholen te tonen... heeft ze een brief naar de media gestuurd. Ik vind dat we wel dat iets in het onderwijs moet veranderen. Over de salarissen heeft iedereen bij ons een eigen mening. Maar we vinden wel dat er meer geld moet naar het onderwijs om, de le om het lerarentekort aan te pakken, zegt de ruiter. De school zal graag zien dat er meer scholen worden geopend die werken op dezelfde manier als de school. Als elke school zou zijn als die van ons zouden er veel problemen opgelost zijn. Ja, daarom zingt Billy Schon I can help Baby, she never had the blues. Let me help. Aan de telefoon heb ik Roy van Buringen, als het goed is. Ben je daar, Roy? Goedemiddag, Gmk en uh, Hans. Ja, ja, maar wat vertellen nog? Ja, wat een gezellige uitzending hebben jullie trouwens. Dank, Dank je. Hey, ja, morgen natuurlijk uh, weer een lunch vanaf 12 uur... waar de eerste bellen natuurlijk uh, weer een mooi kaartje kan winnen. Maar we hebben maar... wel hele leuke mensen aan het telefoon morgen. Want uh, we hebben Frank en Rogier aan de telefoon... Van het televisieprogramma Paleis voor een prikkie. Gisteren hebben zij een uh, miljoen kijkers gehad op SBS6. En ah. uh, ja, natuurlijk een heel geweldig programma. Een feel-good programma. En uh, daar gaan zij uh, morgen in onze uitzending nog veel meer over vertellen. Vond oh, het leuk? Ja, hè? Ja. Yeah. Nou, voor een prikkie heb je hier niet in het antwoord. Nee, dat nee, is uh, helaas. <laughs> nee, maar het is wel een programma dat mensen uh, die wat minder geld te besteden hebben en hun huis is een beetje verwaarloosd, dat ze voor 250 euro hun huis dan helemaal mooi gaan maken en op gaan knappen. Ja, dat en dat doen ze dan met, met tweedehand spullen, doen ze dat? Ja, inderdaad. Klopt, ja, Ja, het is een leuk programma. Oh, je ja. hebt het wel eens gezien? Ja. Oh. Absoluut, ja. Dat is echt leuk. Nou Roy, ja, is, ik wens uh, je een heel fijn programma dan. Chateau Meiland genoemd. Hé, hey, ik wens je een heel fijn programma morgen dan. Zou... Hou weer even op Hans. Want, uh, oh. Roy zei toch wat. Wat zei je, Roy? <laughs> ik zei, ze, hebben, ze zijn de vervangers van Chateau Meiland. Ah. Dus daarom wel uh, kijkcijferkanonen geworden. Ja. Dus, uh... Nou terecht, want ik vond het echt, ze deden het echt leuk. Ja, nou, gaan jullie maar lekker door, want Hans wil van me nee, af. Nee, ik wil niet van jou. Ja, ja, jij kan niet genoeg krijgen van ZFM. Hè? Je bent net weer weg uit de studio en hup, dan belt hij weer. Ja, ja, ja, dat was inderdaad uh, nu eventjes zo, maar ik dacht, ik moet het toch even aan de luisterers ja. laten weten. ja nou, dat weten nou. we vanmorgen alvast. Ja, een leuk, leuk gasten aan de telefoon. Ja. ja, nou, succes Roy. Oké, okay. doei Roy. Doeg. Doeg. Another lover It was you who did discover How to really touch my heart Now you are telling me you're going While my love for you is showing We should never be apart Your love, I die slowly. You have taken half my life. Every step I do for you, love. Every move is born of true love. It's a dream. Hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weer voor de komende dagen. Het is tamelijk bewolkt met een zone van regen en motregen. Die ligt boven de zuidoostelijke helft van het land. Deze zone trekt langzaam zuidwaarts. Elders kan een lichte bui voorkomen. In de loop van de dag klaart het vanuit het noordwesten uit soms op. Waardoor de zon ook af en toe zal schijnen. De middagtemperatuur ligt rond de 10 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Later op de dag vindt, wordt de wind veranderlijk. In de avond op veel plaatsen zuidoost. Komende nacht is het overwegend bewolkt met hier en daar motregen. In het noorden komen eerst nog opklaringen voor en ontstaat mogelijk mist. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 7 graden in het zuidwesten tot 2 graden in het noordoosten. Lokaal kan de temperatuur in het noordoosten rond het vriespunt komen te liggen. De zuidoostenwind is zwak tot matig, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Morgen overdag is het bewolkt en in de ochtend bereikt een regengebied het zuidwesten van ons land en trekt langzaam noordwaarts. Aan het einde van de middag wordt het in het zuiden weer droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 9 graden. De wind is matig aan zee, dus hier vrij krachtig. In de middag draait de wind naar zuid tot zuidwest... en neemt aan zee toe tot naar vrij krachtig. Nou, dat was hem weer. Ik noem van de Imca deze keer. Vandaag is de jarig. Nick Schilder. Ik weet niet of je kan wie dat is. Dat is de zanger van Nick en Simon. En Nick die is vandaag 36 jaar geworden. En hij komt zoals we allemaal weten uit Volendam. En eh, volgens mij is hij ook familie van Annie Schilder. En op achtjarige leeftijd begon hij met gitaar spelen. Hij ontmoette Simon Keizer ook op school. Op zijn zeventiende begonnen ze samen te zingen en nummers te schrijven. Bij de cafébrand in Volendam, dat staat me nog goed in mijn geheugen gegrift... in 2001 liep een Schilder een longbeschadiging en een verbrande hand op... waardoor hij 23 dagen in het ziekenhuis werd opgenomen. Daarna kreeg hij van zijn arts het dat om om zangles te nemen. Nou, dat heb je gelukkig gedaan. Hierna deed hij mee aan Idols 2, maar daar werd hij maar 11e... want hij werd uitgeschakeld. En uh, samen met Simon Keizer maakte hij de hit zoals... Rosanne, Kijk omhoog en pak mijn hand. Maar tevens de uh, titelsong van de film De Scheepjongens van Bonte Koe. In 2009 deed hij mee uh, aan het trotsprogramma De Beste Zangers van Nederland. En ik heb uitgekozen dat liedje wat hij daar zong. En dat vond ik zo geweldig klinken. En ik heb de live uit, uh, uitvoering daarvan. Halleluja.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 Halleluja Halleluja Halleluja Halleluja Your faith was strong, but you needed proof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 You let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? But remember. Jazeker. Ja. Heb jij nog wat leuks voor ons? Ja, uh, wij hebben ook een Facebookpagina, Zandvoort Lunch. Ja. En daar staat een actie op. De, uh, wij hebben een winactie. Op Facebook, van de pagina, op de pagina van Zandvoort Lunch, uh, het kunnen we een prijs weggeven. En uh, dat is uh, een leuke actie. Het is weer Sinterklaastijd eerdaags. En de, om... Uh, nou, ik maak er wel een zootje van. Op de Facebookpagina van Zandvoort Lunch hebben we een winactie. Ik wil het niet voorlezen, ik wil het zelf vertellen. Dan, zit ik nou, al dan de moet, je, moet je dat van. gewoon doen. <laughs> Promoot graag deze actie. Ja hoor, dat gaan we dus even doen. Het is weer tijd voor een leuke actie. Over een maand komt Sinterklaas en zijn pieten weer naar Nederland. Nou, dus over twee weken al. Ja. Gaat veel eerder. Daarom heeft Sinterklaas besloten om in samenwerking met Zandvoort Lunch... een gezin blij te maken met een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten... Door dit bericht te delen van onze pagina af... en in een reactie te laten weten wie jij dit bezoek... voor welk gezin jij dat gunt dat Sinterklaas daar naartoe komt... dan maakt die dat gezin ook kans op een bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. Op maandag 18 november, zal Sinterklaas zelf zijn be uh, bekendmaken... wie de winnaar is. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, dus als ja. je iemand weet die, waarvan je denkt... Van, nou, leuk met kleine kinderen, ja. Het is leuk Sinterklaas daar komt... Ga naar Zandvoort Lunch, op Facebook, naar de pagina. Like de actie, deel hem dan ook. Heel goed. Want dan kunnen anderen ook nog ja. iemand... Uh, misschien helpt het als je dan meer mensen hetzelfde gezin... Uh, misschien komt hij wel bij jou. N nee. Nee? Nee. Jij gelooft er niet meer. Nee, want ik, dan moet iemand mij nomineren. nomineer jij ik mij. Ik ga het doen. Oh, wat aardig. van. <laughs> Ik heb een nieuwtje van afval tot grondstof. Tegenwoordig vinden er steeds meer beach cleanups plaats op het Zandvoortse strand. Tijdens deze schoonmaakactie wordt er van alles opgeraapt wat niet op het strand thuis hoort. Zo wordt plastic, afvalgrondstof, waar, uh, afval, uh, waarvan nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Jutte is een mooie en laagdrempelige manier om maatschappelijk actief bezig te zijn. Het is samenwerken aan een plastic soepvrije oceaan en een plasticvrij strand. In het pop-up atelier van het Juttersgeluk aan de passage is sinds de zomer een tentoonstelling van afval naar kunst te zien. Een tentoonstelling gemaakt met objecten die van het zwerfafval zijn gemaakt. Hille Jansen was destijds uitgenodigd de opening van de tentoonstelling te verrichten. Naast mij werk ik voor de gemeente en ben ik kunstenaar. Daarnaast werk ik voor het Zandvoortsmuseum... en sta ik nauw contact met mensen die in Zandvoort een warm hart toedragen. Zo hebben wij vanuit de kinderkunstlijn vorig jaar met alle kinderen van de bovenbouw van de basisscholen van Zandvoort het thema duurzaamheid vormgegeven. Het is aandoenlijk om te zien wat de kinderen ervan maken. Vooral over de plastic soep. Kinderen die zich zorgen maken en dat zie je aan hun schilderijen. Je kunt ook zien dat de kleurrijke bankjes die hier en daar staan in de entree. Dus daar kun je naartoe. Van afval tot grondstof. Uh, in de passage. Jutters geluk. De Singers uit Zandvoort is een genengd koor.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 En voor de duidelijkheid, het is achter de kerk. MUZIEK zei dat we altijd zouden zijn Without you, I feel lost at sea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 Dat is een beetje ingedut, hè? Nee hoor, helemaal oh. niet dingen te controleren. Ondanks het ruilige weer... werd de vierde editie van de Lichtjesavond... op de Algemene Begraafplaats Noorderduin-Zandvoort... door honderden nabestaanden bezocht. Iedereen was het erover eens... dat de Lichtjesavond een waardevolle traditie is geworden... waar niet alleen de centraal staat... maar ook het een rustpunt en samenzijn is geworden... tijdens deze donkere dagen. De beheerder van de Begraafplaats... Michael Blijnzaad, had samen met de begraafplaatscommissie, Uitvaartzorgcentrum euh, Zand voor het UZZ en met hulp van vrijwilligers veel aandacht besteed aan het sfeervol verlichten van de begraafplaats. De grote opkomst was zeer gemeleerd. Van jong tot oud waren aanwezig om alleen of met elkaar hun dierbaren te gedenken. Burgemeester Molenburg en zijn vrouw waren samen met wethouder Joop Berensen voor de eerste keer aanwezig en vonden de lichtjesavond zeer indrukwekkend. Nou, dat is een mooi verhaal toch? Ja, dacht ik wel. hè? Ja.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 te Het lijkt alleen maar zo. Vraag maar aan domino. Ik heb een heel mijn leven om niemand veel te geven. Maar wel om domino. Domino of zo. Even, maar wel om domino Domino of zo Ja, het zit er alweer op, hè? Het gaat snel, hè, de tijd? Ik was Clouseau met domino. Ja, zeker. Jij ja, weet dat. Goed voor jou. Ja. <laughs> ik weet wel meer. <laughs> ja, dat is waar. Nou, Imke, heel hartelijk bedankt weer ja. voor de gezellige twee uur. Ja, het is omgevlogen. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik ook. En volgende week zijn we er weer? Ja, volgende week. Op Oké. Okay. Okay. Okay. Ik wens jullie een hele fijne week. Ja. En jou ook. Ja, de luisteraars en, uh, ook. En nog ja. een fijne middag. Lekker ja. het zonnetje schijnt. Heerlijk. We gaan lekker, wat, uh, lekker naar buiten toe. Ja. Oké. Okay. Doei. Doeg. Doeg.